2 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Rio de Janeiro is Paus Franciscus officieel welkom geheten op de Wereldjongerendagen dagen van de Rooms-Katholieke kerk. Op het strand Copacabana werd hij toegejuicht door bijna een miljoen mensen. Jongeren van alle continenten spraken de paus toe. Namens Europa deed de Utrechtse biologiestudente Annemarie Scheerboom dat. Ze hield een korte toespraak in het Nederlands. Ze had de tekst niet zelf geschreven. Daarna werd ze door de paus omhelst. In Tunesië is voor de komende dag een algemene staking uitgeroepen... uit protest tegen de moord op een oppositieleider. Ook de Tunesische luchthavens komen plat te liggen. Er zal geen vliegtuig kunnen landen of opstijgen. De afgelopen middag werd politicus Mohamed Brahmi doodgeschoten. Hij was de leider van een kleine, seculiere partij. Al snel gingen duizenden mensen in Tunis de straat op... gevolgd door protesten in andere steden. De betogers houden de regerende Islamitische ennahda partij verantwoordelijk voor de dood van de oppositieleider.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 Een van de vier Russen zit vast in Nederland... in afwachting van uitlevering aan Amerika. Een tweede Rus zit al in een Amerikaanse cel. De drie andere verdachten zijn nog voortvluchtig. FC Utrecht is al in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. Thuis werd het 3-3 tegen FC Deverdange. De nummer vier van de Luxemburgse competitie... had de thuiswedstrijd vorige week met 2-1 gewonnen... en gaat nu verder in de Europa League. Het weer, vannacht droog, minimaal rond 18 graden. Daarna volgt een broeierige dag. Het wordt dan 27 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Mogelijk met hagel- en forse windvlagen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht, Potdikkie. Het is zomaar per ongeluk alweer 26 juli geworden. Het is gewoon alweer bijna augustus voordat je het weet. is dus Het 2014 gaan we oliebollen eten en uh, vuurwerk afsteken en dat soort dingen. Maar we hebben nog even, en we hebben in ieder geval nog even zomer... en wat heerlijk is het genieten. Maar het is wel warm. En ik kan me voorstellen dat je wakker ligt en dat je ligt te piekeren. Dat er nog een vraag door je hoofd speelt. Nou, en laten nou toevallig een programma op Radio 1 zijn... waarin je een vraag kunt stellen aan alle mensen die luisteren. En dat is dit programma. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen. Nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl... is het mailadres dat je kunt gebruiken om een mailtje naartoe te sturen. At Nachtzuster, daar kun je naartoe twitteren. En je kunt chatten via omroepmax.nl slash nachtzuster... en dan gewoon even de chat aanklikken. Via facebook.com slash nachtzuster kun je ook nog berichten kwijt. Dus er zijn allerlei manieren om mee te werken aan dit programma. En de makkelijkste is nog steeds 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoek.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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, sister. Wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster. Al ik de morgen. Nacht, zuster. Weet je wat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 Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster, Nachtzuster. Nachtzuster heet het liedje. En het is van: doe maar voor het geval je het nog nooit gehoord had. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en antwoorden. Um, Ellen? Ja. Goedenavond. Hallo. Ja, hallo. Eline? Eline, eh, denk ik. Nou ja, jij weet het beter dan ik. Ja, oké, okay, okay, prima. Ja. Eline, hoi. Een... Ja. Hallo, goedenavond. Hoi. Um, um, ik heb een, een, een vraag die iedereen op kan koebelen, maar ik <laughs> niet. Um, dat is de vraag, waar komt Lik op uh, stuk vandaan? Ja. Iemand... Van lik geven. Iemand van lik geven? Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, iemand van lik geven. Iemand van jetje geven. Ja, ja dat is waar. <laughs> ja, inderdaad. Um, lik op mijn vestje. Lik mijn vestje, ja. Lik mijn vestje. Ja. En in de lik zitten. Oh, die ook, ja. En, en niet uh, lik op stuk geven. Ja, die zit er ook bij. Oh, ja. oké. Okay. Lik... Ja. Ja, de... de... Likken dus. Ja. <laughs> en ik denk, ja, maar iemand ook van lik geven, dat... Uh, nou, misschien is dat... Uh, Die de, ken de, ik echt de, niet, maar dat kan aan mij bagons. liggen natuurlijk. Ja, dat kan ook aan mij liggen. Dus oh, nou ben ik er één van... vergeten, want je zit, zit de uh, lik op stuk in de lik en... Even kijken. Nou moet ik zelf even ja. op het briefje kijken. Uh, li lik... Uh, lik me vestje. Oh, lik me vestje. Ja, lik me vestje. Ja, waar komt dat vandaan? Eigenlijk heel vies ook. Lik vestje, ja. dat betekent het vast niet. Nee, toch? Het moet gewoon een andere lik zijn, denk ja. ik. Ja. Maar... Ik stel me zo voor, het is een wollen of een mohair vestje. Nou ja, nee, ja. Maar, maar hoe kom je daar zo op? Nou, ik, ik zat. Uh, ik ben een taalmens. En uh, ja. ik kijk dus, waar komt dat vandaan? Wat, wat is dit? Hoe komt dat? Ja. Maar ik heb geen computer om dat te googlen. Dus... Nou, gelukkig okay. maar. Want dat is het mooie aan dit programma. Je had het kunnen googelen, maar dan hadden wij allemaal, alle zeventien, er niet over nagedacht vannacht. Nee, misschien. Nee, ja, okay. misschien ook wel, dat we allemaal dachten. Hoe zou dat zitten? Dat met z'n allen hetzelfde eigenlijk zitten te googelen. zou best maar kunnen. Ik denk ook allemaal hetzelfde stom mensen. Eigenlijk, uiteindelijk zijn er misschien gewoon maar twaalf dingen waar we aan kunnen denken, met z'n allen. Ja, nee, maar in ieder geval, dat vraag ik dus. Ja. Nee. Nou ja, het is, het is duidelijk, Eline. Dus ik, uh, ik hoop dat iemand uh, even het antwoord kan geven via 0800-1121. Het moet lukken, denk ik zomaar. Oké, okay, dankjewel. Goeienacht. Dag, dag, dag. Dag. Erik. Hallo, Astrid. Hallo, nou. Erik. Hoi. Ik had een vraagje. Ik heb, ik heb digiten, hè? Ja. En dan kun je dus televisiezenders mee ontvangen, maar je kan er ook radio mee luisteren. Ja. Radio 1 tot en met wat dan ook. Nou. Maar je ziet steeds hetzelfde plaatje. Je ziet er een cd-schijfje op liggen, daar staat dat Mr. Dreams En daaronder ligt dan een muziekstuk met noten, met muzieknoten. En ik oh. kan geen muzieknoten lezen. Nee. En wat ik mij afvroeg, is dat een bestaand stuk? Is dat een, een <laughs> verzonnen stuk? Of is dat, wat is dat voor een stuk wat bestaat? Oké, okay, dus als jij via de digitale televisie of radio kijkt of luistert? Nee, digitale is dat. Ik weet niet of dat digitaal of zo is. Ah, dat gok ik zomaar, want het zit ja. in het digitaal. Maar um, dan krijg je zo'n plaatje in. Een beeld van een. Ja, Nog even één het. keer, want het viel toen een beetje weg. Een cd'tje. Ja, dan zie je een cd'tje en dan ja. staat een My Mystic Dreams staat erop. En de Mystic onder Dreams? Ja, en daaronder liggen twee perkamenten met muzieknoten eronder. Oh. En ik vroeg me af of iemand het zou weten wat voor muziekstuk dat is, of het überhaupt bestaat, of dat het verzonnen is. Of... Ja. ja. Mooie vraag. Ja, want ik zat laatst met een vriendin van mij naar te kijken, Marla. En toen vroegen wij dat op een af. Jij, en zat er gewoon een beetje naar het digitale om te kijken. Ja, nou, maar dat is toch als je dan radio luistert, dan kijk ik soms gewoon naar het beeld, en dan blijft je zo het beeld zien, maar ja. het, het integreerde ons van, wat voor muziekstuk ligt daar eigenlijk onder? Ja, en dan bel je mij. Dan bel ik jou. Nou, en daar ben ik heel content mee. Dus ik zeg 0800 <lacht> 1121, dus, uh, nou ja, volgens mij is het meer dan duidelijk. Meer kunnen we er niet maar, over zeggen. Ja, kan wel, maar het wordt heel saai. Ik hoop dat er een uh, muzikale luisteraar bij zit die mij kan uh, vertellen wat het is of dat het niks is. Of in ieder geval een opmerkelijke die ook dacht. Huh? Hoe zit het daarmee? Ja. <laughs> ja Oké, okay. dankjewel Erik. Oké. Okay, Goeienacht. Okay. Hoi. Bye. Nico. Hé, hey, Nico. Hallo. Ik heb een leuk hallo. Hoi. Hallo. hallo. Praat maar. Ja, gelukkig. Ja. Hey Astrid, ik heb een vraag. Uh, dat likbevestje dat vind ik ook wel leuk, maar ik heb het uh, nu over ijs. Ijs? Ik, heb, uh, ik vind het hey, een ja, goed ja, moment heb... om het over ijs te hebben, ja? Ja, heerlijk toch? Ja. Nou, ik heb, uh, in mijn diepvries heb ik een pak ijs liggen. Dat, Och, liggen dat is de beste in. plek voor ijs, ja? Ja, toch wel, hè? Ja. Maar nou haal ik het eruit en dan schep ik daar heerlijk een ijs uit en dan is hij zacht en romig. Oh. Daarom komt het volgende, nou ja. doe ik het ex er weer op ja. en nou twee dagen later dan wil ik daar weer een schep uit halen en dan is hij kei en keihard. Ja. Dat vind ik een beetje vreemd dan. Ik, En dat is mijn vraag dus ook naar het publiek toe, van, hoe zit dat? Oh, oké, okay. maar dus waarschijnlijk, jouw eis doet blijkbaar iets in combinatie met dat er lucht bij geweest is. Dat, ja, en of je daar dan die lucht weer uit kan halen, dat het ijs dan toch wel ja. lekker zacht blijft. Een ja, vacuumijs. Vacuum ijs? Ja, dat moet je met uh, vacuuglas doen. De vacuuglas. Uh, nee, okay. <laughs> een verzinning te plekken. Nou, oh ja, nee, dat dacht ik al. Nee, oh. <laughs> maar wat voor ijs eet jij dan, Nico? Roomijs. Gewoon van dat vanille Roomijs. Ik ben hier al, meisje. En, dan... en dat, dat pak had ik nou al een maand in de diepvries staan. En dan blijft hij lekker koud. Ja. Maar net waar ja. ik zeg, als je daar dan een schep afhaalt. dan is hij dus nog niet geopend geweest. En dan is het gewoon goed te scheppen. Ja. Maar als je het dan daarna weer openmaakt, ja. en ik druk dan, probeer ik dan altijd wel een beetje lucht eruit te drukken. Nou, dan kun dan, dan je gerust een tijdje het ding op, op de aanrecht laten staan. want dan is het gewoon niet in te scheppen. Ik doe dan altijd even in de magnetron. Ja, ah, dat is dan niet lekker? Ja, tuurlijk wel. Ja, je, moet je, twintig, twintig seconden, nee, je moet het niet 20 seconden... Nee, je moet het net even 6 seconden in de magnetron. Zou dat helpen, denk ik? Nou, in mijn geval wel. Oh, oké, ah, kijk wel eens proberen. Nee, maar het ja. gaat, nee, maar het er gaat erom. Waarom? Het dat gaat, daar waarom? gaat het om. Ja, het gaat daar er niet gaat om dat het, om om het om probleem niet, is om te scheppen. om daar in de magnetron of in een oven te douwen. Ik kan hem ook in de zon zetten. Dat kan ook. Ja, er zijn tal van mogelijkheden om uh, warmte te genereren. Goed, dus waarom. Oké, okay, nee, ja, je hebt het al drie keer gezegd. Dus ik ga het niet nog een keer herhalen. Maar nee, dat, ik ga, ik dat, dat moet lukken, Nico. Dank je wel. Dat, dat, dat dacht ik ook. Hè? En er, er zit. Even hoor, want dat herken ik dan niet. Um, jij neemt dus ijs en dan zet je het restje weer in de vriezer. Ja, maar, oh, ja. een heel pak ijs ga ik niet opeten. Nee, een liter. Oh, jij wel? Okay. Nou! <laughs> nou, goed, oké, okay, duidelijk, dankjewel. Oké, okay, doei. Dank Jasper. Ja, Astrid, goedemorgen uit Amsterdam West hier. Hallo. Ja, goed. Nou, um, ik heb een, uh, ik, ik, ik, ik, ik zit nog steeds met die fijnstof. Ja. Want we hebben de afgelopen twee weken heb ik het een beetje... In de ik dacht van nou, lul ik het nou aan mijn nek of uh, praat ik echt serieuze shit? Ja. Het was dus eergisteren, de ozon die was dus uh, redelijk, er, tenminste redelijk als in niet matig, maar redelijk uh, sterk. Oh ja, en dan hadden we weer geen fijnstofmeldingen? hè? En dus weer wel op uh, de Belgische omroep, hè? ja. Die hadden het dus wel weer over. Maar ik, ik kocht geen adem meer. Ik lag gewoon... Ik, ik deed één stap uit de deur. Ik lag gewoon... Maar mijn vraag is... Werken fijnstofmaskertjes eigenlijk tegen ozon okay. Fijnstofmaskers? Uh, of die werken? Of iemand ja, daar ik, ervaring ja, mee heeft? Ik ben bang dat je gewoon... Het is een gas, heb ik uh, vernomen. ozon heb jij er last van gehad als dit? Nee, wel nee, joh, mogen? nee. nee Mia's ja, is een airconditioning uh, ruimte de hele tijd. Um, nou, um, ja, dat duurt even lang. Um, niet meteen nee, maar. Nee, ja, uh, ik nee, denk ja. dat wij wel airco hebben. Ja, zo te voelen uh, wel. Thuis? Heb je thuis een airco? Uh, ja. Nee. Ja. Ben je? Oh, jeutje. In welke provincie woon je dan? In uh, Overijssel. Oh ja, dat hebben ze overal. Ik wist ja. <laughs> het is niet dat heel Overijssel Erco Airco heeft, hoor. Nee, maar ik, ik, ik wil nu even een situatie schetsen van, van de armoegrens hier in Amsterdam West. Ja. Ik heb een cpu finnetje Heb ik aangesloten ah. op een, een adaptertje. Met, ah. een, met een vloedje die af en toe ritselt. Dat lijkt alsof er wind uitkomt. Ja. Ah. Maar ik heb het gevoel dat je voor ozon. Ook al heb je een airconditioning, het, het, het, het was dus eergisteren echt extreem hoog. Hè? Ja, heeft, uh, heeft fijnstofgehalte de in de lucht. Getrekt. Die, nee. die inge man met het, met het maar rode Maar Jasper, we hebben het erover gehad uh, twee weken geleden. En toen was de uh, conclusie um, dat er zeg maar zo weinig mensen daar echt last van hadden. Dat de mensen die er last van hadden het zelf even op moesten zoeken. Omdat je anders een melding van acht minuten kreeg iedere keer. Met allerlei verschillende, daar met een hooikoortsmelding en weet ik veel wat... waar mensen allemaal last van kunnen hebben. Ja, maar het, is het, het, het leuke is gewoon concentratievermindering. Dat is, ja, eigenlijk... dat is natuurlijk wat we allemaal eigenlijk na zouden moeten streven. Nou Jasper, ik, uh, ik neem hem mee, je vraag. Dankjewel. Ja. Dag. Brenda. Ja. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Dag. Zeg het eens. Ik moet een vraag herhalen. Uh, nou, een vraag stellen is, uh, is eigenlijk uh, ja. het meest... Nee, ik heb het al maar gesteld. Maar oh. ik, uh, het is namelijk zo. Ja. Ik ben geboren op een boerderij... en we hadden een lindenboom voor het huis. Ja. Dat was tegen de zon. daar waren geen zonneschermen. En uh, die roken ze verschrikkelijk lekker. Uh -huh. En Ik woon nu in Wierden. Ja. En uh, daar rook ik ze ook weer. Ik, ik zie niet meer Ja. En toen een poosje later... Toen kwam er uh, een, een troep van al die bloesem. Is zei nou, de lindenbomen zijn uitgebloeid en nu van de week rook ik ze weer. Dus mijn vraag, zijn er twee soorten lindenbomen? Oh, dat er eentje later of, bloeit. Of, of dat, die van, uh, uh, dat die boom weer bloeit, en hier kom, ik ben heel oud, uh, uh, of die boom, dezelfde boom twee keer bloeit, ja. of dat er twee soorten lindenbomen zijn, dat is mijn vraag. Nou ja, ik, dat begrijp ik. Ja, dat, als je ze opeens weer ruikt, dan denk je ook van... hé, hey, daar zijn ze weer. Ze zijn heropgestaan. Ja. Ja. Nou, ik, ik ga eens even kijken of er iemand is. Er zijn vast wel... Er zijn, ik weet zeker dat er veel mensen zijn met verstand van bomen. Zeker ook wel, ja. Dus dan ga ik eens een boompje mee opzetten. Ik ga mijn best doen, Brenda. Bedankt, hoor. Goedenacht. Dag. Dag. Ad. nacht. Hallo, Ad. Hallo. Zeg het eens. Ik eh, wou even antwoord geven op uh, uh, in de lek. Oh, uh, ja. Ja, in de lek lik op stuk, lik ja. mijn vestje. Dat zijn gewoon spreektalen, uh, zoals in Amsterdam en in Limburg. Zagen ze een Limburg uh, op het hok. Dat betekent dus dat je in de cel zit. In ja. de leek uh, betekent dus uh, dat je zwaar in de zit. Dat je wat? Ja. Dat je wat betekent het dat je en de lek ja betekent dus dat uh, je uh, in de hebt Ik versta je echt heel slecht. Kun je nog één keer en dan articuleren in de the... lek ja <laughs> ja yeah. betekent dus dat je in, nest it, of in of de of nesten in de nesten. In de ja. nesten. Ja, ik kreeg de nesten niet mee. Dat wilde niet. Ah, Oké, okay. okay, die hebben we. Dat je in de nesten zit. Ja. Maar in de lik zitten is toch gewoon in de gevangenis zitten? Ja. Dat is maar eigenlijk... niet iedereen die in de nesten zit, zit ook in de nee, gevangenis. Okay, Al zit maar... je in de gevangenis meestal lik wel weer in de. Lek ja. op stuk. Ja. En. Uh, Lek me betekent. Uh, op zijn Limburgs betekent dat gewoon. Lek me reet. Ja. Oh. Dat ja. Maar, dit, maar volgens mij in die context. Ja, uh, betekent dat lik gewoon, iets anders dat is, dat dan in de, de licht? Ja? Dat is gewoon eigenlijk een bijverzinsel. Ja. Maar gewoon een dialect. Oh, oké. Okay. Uit dus welke streek je komt, is dat gewoon een, een soort dialect-taal. Uh, ja, dat is zo verzonnen. Hmm. Goed, dankjewel. Ja, en uh, met de lindeboom? Ja. Daar wil ik je ook nog even een conclusie van geven. Wat ja. kan zijn. Ja. Dat er een Hermon Frodit lendeboom is. Zowel mannelijk als vrouwelijk. Ja. Ja, dus die kan zich vermenigvuldigen. Ja, dat dan is. Krijg dat. Dan krijg je dat. Oké, okay, ja. dankjewel Ad. Oké. Okay. Dag. Annelie. Annelie. Annelie. Was dat misschien Ali? Oh, dat zou kunnen. Hallo Ali. Ah, hi. <laughs> Hoi. Hoi. Hij zeg het eens. Dus. Uh, ik heb een vraag over olijven. Olijven, ja. Ja, ik bestapel op olijven. Ja, uh, zwart of groene? En nu hoor oh, ik dus ja. van iemand dat die erg zout zijn. Oh. En nu vraag ik me af, hoe komen die zo zout? Ja, dat is een goede vraag. Komen van. Ik heb wel eens gezien dat mensen ze dus uh, plukken. En uh, ja, dan komen ze dus groen van... de. Uh, van de bomen af. Maar hoe komen die olijven nu zo zout? Ja, dat is, dat is een, een, een, een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, dat is, zo kun je ook vragen. Um, natuurlijk, uh, waarom banaan, bananen zo zoet zijn? Ja, nee, maar die komen groen. Van. Dus er moet iets meer gebeuren. Dat die olijven dus uh, zo zout worden. Maar, ja. dat, maar waarom is dat en waarom doen ze dat? Hmm. En, en Ali, um, heb je dan um, het liefste groene olijven of zwarte olijven? Nou, mijn lust allebei wel. Oh. En, en dan ook nog met allerlei soortje, soorten vullingen en zo? Ja, vind ik wel heerlijk. <laughs> het maakt je niet zoveel uit, hè? Nee, het maakt me niet zoveel uit wat voor levenden het zijn. Maar als ze zo zout zijn, en we krijgen alsof we zout binnen, dan is het net... Want men zegt altijd, olivenden zijn erg gezond. Maar als ze erg zout zijn, ja, dan... Heb ik daar mijn twijfels mee? Ja, nee, dan is het inderdaad uh, niet dan dan gezond. het niet gezond. veel zout. Ja, maar misschien is, het, misschien is het net als met druivensuiker... want suiker is over het algemeen niet altijd... Uh, en zeker overmatig niet zo goed voor je. Maar um, als, het, uh, als het in de druiven zit, dus dan, dan, um, dan, dan is het weer natuurlijke suikers. Dus misschien dat het als olijven uh, zout zijn, dat het natuurlijke zouten zijn. sprak zij hoopvol. Ja, maar als ze maar niet in zout gezet worden... want dan is het natuurlijk niet uh, gezond. Dat, um... de, de, net zoals zuurkool, dat wordt ook in zout gezet. Ja. Met kruiden. En als dat dan met de olijven ook gebeurt... dan, uh, dan, dan komt er uh, dus wel uh, zout in. Mm. Mm. Ik weet het niet. Dat ja. ze er gewoon iets bij uh, mikken. Ja, dat ze Zetten of iets stelvigs. Ja, ik, ik, ik, ik hoop hem maar wat. Ja, ik, ik weet het ook niet. Nou, dan, dan ga ik gewoon op zoek, want er zijn vast mensen die weten dat het is vast een keer bij de keuringsdienst van waarde of dat soort dingen geweest. Dus dan komt het vast weer naar voren. Ali, ik zoek het op hoor. zout, de, zout, de, zout de olijven. Ja, waarom dat er zoveel zout in Olijven ja. zit? Zit je er nu van te knabbelen? Nee. nee, nee. Oh, oké. Okay, nee, dan ik is het speel goed. met de pen. Oh ja, nou, dat is ook belangrijk. Ja, dat moet ook ja. gedaan worden. Goed, ik ga op zoek Ali, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Oké, okay, dag. Bastian. Bastien. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag en dat gaat over op welk nummer kan ik voor een gewone uh, televisie het uh, op de teletext vinden op Eurosport? Huh? Dat snap ik niet. Maar dat ligt ongetwijfeld aan mij. Laten we het nog een keer proberen. <laughs> Ja. Oké, okay, ik heb mijn televisie aangezet en die ja. staat Eurosport. Ja. En daar wil ik graag de teletekst onder hebben. Ja. Oh, nee, je wil de ondertiteling onder hebben. Ja. Maar je wil de ondertiteling van teletekst hebben. Nee, de, oh, nee, de ja. teletekst van Eurosport. Oh, je wil gewoon, maar als je teletext. Ik weet het ik weet niet hoor, teletext dat is lang geleden dat ik dat heb. Maar, maar dan kun je toch gewoon op je afstandsbediening het knopje teletext indrukken. Ja, ho. Ja, oh, ho. Nee, oh, oh, ja, oh. Dat zijn de moderne televisies. Ik heb nog een oudere wetse. Zonder ik afstandsbediening. Wel binnen afstand, dat dan nou. wel. Ja, maar zonder knopje <laughs> voor de teletext. Ja, wel het knopje van de teletext. En dan moet ik, wil ik het gewoon voor de andere zenders hebben, moet ik 888 indrukken. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, dat is de ondertiteling ja dat is de ondertiteling ja. maar die werkt niet op uh, Eurosport want Eurosport gaat maar tot 600 geloof ik dat is <laughs> oh, dus maar... 888 nee, nee. heeft geen zin maar even voor de duidelijkheid hè Bastian, ja. ik zit je niet te plagen echt niet nee nee geen maar, maar je weet dus je, je hebt Eurosport aan vraag me niet waarom maar je hebt Eurosport aan ja en dan weet je hoe je de teleteksten aanzet dat weet je wel Jawel, je Ja, al... precies. Maar de vraag is, je wil dat op, de teletext... De nee, ja, Nee, je wil weten op welk nummer je moet zetten om ondertiteling te krijgen. Ja. Ja? ja nu ja, zeg ja. je gewoon jou mij een plezier te doen. Nee, nee, nee, nee. nee? nee, nee, nee. Ik, moest... ik, wil, ik wil dus het geschreven woord eronder hebben. Het gesproken wordt, wil je geschreven ja, eronder ja, hebben? Ja, juist. ja, ik heb hem hoor. Ja, het ja, duurt bij mij altijd even. Hè. Ik, ben, ik was bij ons thuis niet de sluggers. Sterker nog, als je de kat meetelde. Goed, ja, ik, nou dat moet op te lossen zijn. Dus wat normaal zeg maar 888 is, dus voor de ondertiteling, waar is dat, ja. wat is dat bij Eurosport? Dat is eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Ja. Ja, ja, eenvoudig. Tuurlijk. Ja, nee, Al weet. Ja. <laughs> en als je het niet weet, dan nog niet. Dan is de dat vraag op zich op. Dan is het antwoord. Ja. Uh, ik ga mijn best doen, Bastien. Dankjewel. Okay, bedankt. Daag. Dag. Rashid. Hallo Rashid. Goedenacht. Nee. Hi. Ja, hoi Rashid. Hoi Rashid. Ja, met ja. Rashid. Oh. Ik uh, wil graag een antwoord geven over uh, de vraag over uh, de uh, zouten olijven. Ja, nou, uh, dat, dat is lekker snel. Kom maar door, Rashid. Nou, uh, het heeft allemaal te maken met conservering. Ze worden gewoon uh, erg veel zout erop gegooid om uh, ze te conserveren. Want origineel zijn ze helemaal niet zout. Oh, erg niet? Dus oh. je moet. Dus, dus als je olijven uit een potje of uit een zakje eet... dan zit je inderdaad behoorlijk uh, zoute dingen te eten? Uh, ja, het is een hele oude manier om uh, uh, voedsel uh, te behouden. Ja, een, een soort van wekken, toch? Nee, dat is weer iets anders natuurlijk. Dat heeft met uh, zuurstof eraan om te, omtrekken te maken. Maar als je dan uh, verse olijven haalt... Uh, dan zijn ze helemaal niet zout. Dan hebben ze eigenlijk een hele eigen olijfensmaak. En dan zijn ze misschien uh, weer, weer helemaal niet te eten? Misschien? Uh, nou ja, het hangt een beetje van je smaak af, zou ik zeggen. Maar het is zeker niet zout. Hmm. Nou ja, dan, uh, dan is dat misschien gewoon de oplossing voor, uh, voor Ali. Om, uh, om zeg maar hele verse olijven te eten. Uh, dat lijkt me ook. Ja. Maar uh, ja, het gaat eigenlijk om uh, nou ja, het feit dat ze gezouten worden. Uh, heeft er, uh, te maken met uh, het feit dat die olijven zeg maar, uh, uh, langer kunnen worden behouden. door het feit dat het gezout wordt. Zoals uh, en, ja. Uh, ja. Ik wist uh, dat niet dat het bij de olijven van ook van, uh, zo was. Het staat eigenlijk ja. waarschijnlijk gewoon ook op het potje. Uh, dat weet ik niet helemaal uh, uit mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen, maar het zou best wel eens kunnen. Maar uh, het feit dat olijven eigenlijk van origine niet gezouten zijn, is eigenlijk, uh, uh, nou ja, uh, ze zouden niet uh, uh, zout moeten, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Moeten zijn? Uh, ja. Van, van nature uh, zijn ze het uh, zijn ze niet. Rachid, eet jij veel olijven? Uit, laat ik het zo zeggen, ja. ja. Nou, dan, uh, dan hebben we deze tip toch weer mooi aan Ali uh, door kunnen geven. En dan uh, hoop ik maar dat we, dat we uh, haar op deze manier een beetje geholpen hebben. Dat ze gewoon verser moet gaan. En ik ben benieuwd of ze dat lekker vindt. Maar goed, daar komen we dan vanzelf wel achter. Dankjewel, Rashid. Oké. Okay, Goeienacht Dank. nog. Doei. Dankjewel. Iets Nee, jij ja, bedankt. 0800-1121. Um, Richard. Goedendag, Astrid. Hi, zeg het uh... Hi. Hi. Ja, ik, ik, ik vroeg me af wat ten voor betekent. Wat? Ten voor, als je iets begrijpt of zo. Uh... Oh, ja, dat klinkt me heel vaag bekend in de oren. Uh. Oh. Nou, ik relateer dat aan een klok, maar dan, dan zie ik niet de, de, de symboliek daarvan. Of ten voor. Als de symbrieken zeggen: van, kijk, kijk op seven kijk op 7 uur, dan, uh, dan zie je dat. Weet je die kant op kijken? Ja, maar het is, is het niet gewoon iets, uh, iets uh, militairs, zoals Alfa Romeo uh, dat soort uh, zo'n manier van uh, communiceren? Ja, maar ik associeer het met een met een met een klok, met een. Uh, ja, ten to, to four, ja, of four ten to, to ten, four. ten, ja, zoiets. Oh, dat zou wel eens kunnen natuurlijk. Even Doe kijken hoe het. We even een klok. Uh... Ja, ik kijk even hoe het eruit ziet. Als je, want dat helpt soms. Hè? Dat je de, want je moet toch ook. Als je auto rijdt, moet je je, um, je handen op tien voor twee hebben. Toch? Ja. Of kwart voor drie, dat weet ik niet meer. Dat is lang geleden. Ja, of half zes. Dus misschien tien en vier. Dat het dan, dat, dat ja, iets betekent. Nee. Ik heb een klok voor me, maar ik, dan zie ik een, ja, een digitale streep. Maar. Nou, ik zit er ook naar te kijken. Misschien als je je linkerhand op tien uur hebt en je rechterhand op. Tien voor half? Dan, dan, ja, maar dan, dan, ik denk niet dat je dan nog heel lekker stuurt. Nee, oké, okay, maar... De, de, dat zeggen ze ook niet bij het stuur, maar als je iets begrijpt... dan zeggen ze ten voor. Ja, hmm. Nou, ik vind het een goede vraag, Richard. We gaan op zoek naar het antwoord. Nou, ik ben benieuwd. Oké, okay, dankjewel. Tot spreeks. Dag. Hoi. Even kijken hoor. Tien voor vier. Nee. Of 4 voor 10. Kan... Nee, dat is helemaal onhandig. Ja. Kloks is dit van Coldplay. 0800-1121. Tien voor vier. Dat is het volgens mij niet. Ten voor, waar komt het vandaan? Vraagt Richard zich af 0800-1121. Koen, goeienacht. Ja, ik, eh, ik, ik, ik ben al met een achterhaal bericht. Vroeger was, er, was die, die ondertiteling op Eurosport was op 666. Maar ja. ik zat het net te controleren en hij komt niet op. Uh... Ik, krijg, ik krijg gewoon een pagina, dus het is waarschijnlijk, ik, dit is al wel, ik kan het zeggen... Wat sympathiek van jou. Dus je de, je, niet alleen bel je mij om even 666 door te geven, wat trouwens een naar getal is, om, maar goed. En dan, ja. En, ja. En, en dan ga je dus uh, en dan ga je ook nog even checken of het nog wel klopt. Dat is wel heel ja, sympathiek. Ja, ik moet nog over het liedje, dus ik ja. denk, dus kijk, kijk even, ik ga je ze uit eten, dus het zal, wel niet meer, het zal sowieso wel niet werken, maar hij, hij sprong gewoon op, Euro, op Eurosport Teletext en toen kwam er dus gewoon uh, een of andere pagina. Dus, het klopt al niet meer. En wat staat er op dit moment op pagina 666 van Eurosport? Even kijken, weer. Ja, even even kijken wat er gebeurd is. Misschien is het wel dammen uh, of kurlen? Een uh, um, TV schedule voor Eurosport 2 Romania. Oh, laten we dat, dat Romania, dat je precies weet uh, wanneer dat gescheduled is. Ja, Magazinul Footballululul Australianian. Oh, het is dat ook, is het ook nog eens allemaal. een keer de Italiaanse pagina. dat ja, is heel spannend. Goed, <laughs> maar nee, maar daar, link, daar moet ze dus inderdaad niet wezen, Bastian. Oké, okay. nee, nee, nee, dus, leuk geprobeerd, Koen, dankjewel. Oké. Okay, goeien, nacht goeien. Hoi. 0800-1121. Meneer Jonker. Ja, goedenacht. Uh, Astrid. Astrid. Ja. <laughs> met met Cor Jonker uit Rijland. Hallo, zeg het eens. Nou, ik woon dus in Hailem oh. en ik fiets uh, natuurlijk regelmatig naar Zandvoort. Oh. En als ik dan in Zandvoort uh, ben dan, en ik ga bij de watertoren staan, dan heb ik altijd het idee dat ik omlaag kijk. En heb ik ooit eens ge gelezen, en dat, dat blijkt ook, want als je dus van Zandvoort weer naar Hailem fietst over het visserspad, mm -hmm. dan heb, je, heb ik het idee dat ik meer omlaag fiets als omhoog. En heb ik ooit eens gelezen of ergens ge gehoord of wat ik vaak het gedaan heb dat als je op de tweede tree van de watertoren van Zandvoort staat... en je trekt een waterpasselijn naar uh, Haarlem toe... dan komt hij precies uit op de torentrans van de Grote Kerk op de Grote Markt in Haarlem. Jo. Dus Ja, dat zou dus betekenen dat Haarlem een heel stuk lager ligt dan Zandvoort. En dat wil je nu zeker weten. Ja, dat wil ik nu zeker weten, ja. Maar dat is toch een enorm end om dat te fietsen, of niet? Of is dat oh, alleen nee, in mijn is... herinnering? Dat is nee, toch een nare bochtenweg? Kilo... Nee, dat is een oh. kilometer of zes. Oh, nee, We, we fietsen eerst aan langs de Zeeweg naar Bloemendaal. Ja. Dat is een prachtige weg. Ja. En dan fietsen we langs, de dus boulevard. Ja. Naar Zandvoort. Ja. En dan gaan we in Zandvoort even een ijsje likken of een patatje eten... of even op het terrasje zitten en bekopen. Of ja. Dat mag niet zeggen, maar goed. Nee. En dan fietsen we door over het visserspad naar Lek. En als je dan van het visserspad neemt, dan ga je meer uh, bulten omlaag. Uh, er zitten wat bulten omhoog in. Als dat dat je dus van het visserspad uh, van Kraantje Lek naar Zandvoort fietst, dan ga je meer omhoog. Dus ik heb altijd het idee dat ik, ik fiets altijd van, als ik het visserspad fiets, altijd van Zandvoort naar Haarlem toe. Of dat ik meer omlaag ga. Ja, en, maar, ja, ik, ja. maar, maar ja. de vraag is nu. Je denkt het gevoelsmatig en je hebt, het wel, je hebt de klok wel eens horen klepelen, maar je wil nu graag ja, precies, zeker weten of het... Ja, ja precies. En ik heb ooit, ooit eens gelezen of gehoord of weet ik waar ik dat gedaan heb. En ik vertel dat altijd aan iedereen. Iedereen staat me ongelooflijk aan te kijken. Ja. Als je op de tweede tree van, van, de, van de watertoren in Zandvoort staat en je zou een waterparcelein trekken, dan sta je op dezelfde hoogte als de torentrans van de Grote Kerk in Haarlem. Nou ja, er is vast wel iemand die dat verhaal ook kent. Want zo is dat dan altijd, hè? Mensen die ergens wonen. Dat, dat hoop ik dan wel, ja, natuurlijk. Want, uh, nou ja, goed. Uh, ik ga mijn best doen. Ja, doe je best, zou ik zeggen. Ja, en, uh, dat ik, is vannacht. Ik, luisteren. Ik, ik ben echt nieuwsgierig of dat echt zo is. Oké. Okay. En als het zo is, dan, uh, dan ga ik iedereen zeggen van, kijk... Het is wel zo. Ja, maar als het niet zo is, ga je dan ook iedereen zeggen... kijk, het is niet dat, zo. Dat, dat, ik, dat ik me ongelijk heb. Dat ik, ja. dat ik altijd uh, fabeltjes heb lopen vertellen. Zo ben je dan ook wel weer. Ja, dat is wel. Ik hou van verhaaltjes. En ik, ik mag altijd zulke verhaaltjes graag, graag rondvertellen. En de meeste verhaaltjes heb ik uit jouw programma. <lacht> dat mag ik ook wel zeggen. En dat. Uh, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ik mag rustig af. Ik ga mijn best doen, Cor. Dankjewel. Dankjewel, Astrid. Goeienacht. En uh, goeienacht verder. Hetzelfde dag. Dankjewel, daar. Meneer de Ruiter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een uh, antwoord op de vraag van Teletext. Ja, nou, fijn. Uh, die best, uh, heeft nooit bestaan. Hè? Teletextpagina uh, van Eurosport heeft nooit bestaan. Hebben ze geen ondertiteling bij Eurosport? Nee. Zowel niet op Eurosport 2 als Eurosport Internationaal heeft. Nooit bestaan. Heb je, je hebt Eurosport 2 en Eurosport Internationaal. Je hebt niet Eurosport 1? Nee. Oh, dan nou, leer nog weer eens wat. Goh, en zou dat dan uit bezuinigingsoverwegingen zijn? Nou, dat is uh, altijd al zo geweest. Ja, maar dat kan natuurlijk altijd al uit bezuinigingsoverwegingen geweest zijn. Ja, inderdaad. Ja. Hé, wat een teleurstelling voor Bastien nou... Helaas voor ah, Ja, en, maar dan, dus, dus, ze hebben gewoon alles na pagina 600 wegbezuidigd bij Eurosport. Ja, dat is ze van, nou, het, nu is het 6 uur, gaan naar huis. Ja, dat kan ook. Goed. <laughs> nou, bedankt, meneer de Ruiter. Oké, okay, graag gedaan. Goed, dag. Fijne nacht nog. Hetzelfde, dag. Dag. Paul. Hey. Hallo. Met hey, Paul. Dag, Paul. Hey, als dit. Dag. Hey, als... ik heb even een vraagje, hè. Oh. Um, ja. Ik denk, uh, dan ben ik er toch. Yeah. Maar uh, het, het gaat uh, over uh, het, het spoornetwerk in Nederland, yeah. uh, waar de treinen overrijden. Er yeah. gaat ergens uh, gaat er een stekker in, uh, in, de, in de stroom, zodat die treinen kunnen rijden. Oh. Uh, mijn vraag is eigenlijk van hoe wordt nou bepaald? Ja, welke trein wat betaalt? hè? rijden Nederlandse treinen, de rij buitenlandse treinen, goederen. Wie bepaalt of hoe bepaalt nou welk bedrag welke trein moet betalen? Aan diegene die zeg maar de meter betaalt. <lacht> wel, wel, welke... <lacht> ja, je wil eigenlijk weten... Uh, ja. hoe hoog iedere elektriciteitsrekening van iedere trein is. Ja, maar hoe bepalen ze dat? Hè? Hangt dat een meter in die trein? of? Maar waar, uh... waarom moeten ze dat van iedere trein weten? Je weet toch aan het einde van de maand... zie je toch gewoon op je elektriciteitsrekening... van nou, uw uh, spoorwegnetwerk heeft... Uh, 8 miljoen gekost dit jaar. Ik weet het oh, ja. niet. Ik weet niet wat het kost. Maar, maar dat hoef je toch niet per trein te weten? Oh, dat lijkt me wel. Ja, jij wel. Dat, is niet zo dat... dat er één trein, één trein bij zit die elektriciteit slurpt. <lacht> nou, ze het per traject eh, moeten ze afrekenen. Of moeten ze uh, per <lacht> uur afrekenen. Of, uh, ja, het is niet zo dat alle treinen voor dezelfde eigenaar rijden. Ja, nee, dus, dat is waar. Je trein uit Duitsland, weet ik veel, uit België, die rijden ook het Nederlandse spoornetwerk. Ja. En hoeveel hoe moeten ze dan nou betalen, hè? Ja, <laughs> dat is niet zo'n vraag, hoor. Nee, nee, nee, dat begrijp ik. Waar komt hij vandaan dan? Wanneer dan loop je er al lang mee rond, Paul? Nou, nee, uh, Paul weet ik uh, zo is. Ik denk, hé, hey, dat is een goede hey. vraag. <laughs> <het>, uh, <laughs> ja, toch? Wie weet, hè? Maar, uh, ja, misschien dat jij het zo al wel weet... Nee, nee, maar ik heb hier... Ik bedoel, er zijn een hoop dingen waar ik nog nooit over nagedacht heb. En dit is er één van. Ja. ja. Ik heb... Nou ja, dat zou ik dan wel leuk. Hier is wat anders dan. Ja, nee, ik heb, ik heb nog nooit... Ja, Ik vind wel een goede vraag. Maar ik vraag me af of iemand het antwoord weet. Ja, kijk. Dat is even afwachten. Ja. Goh. Je weet het niet. Dus, Ja, maar dat... <laughs> Misschien ja, dat ze wel. Ook. Ja, nee, maar ik zit te denken. Als je dan per trein de energierekening berekent. Dat ja. sturen ze. Het, dat ik zie zo voor me dat de machinist dan de trein uh, de rekening van de elektriciteit krijgt. Maar dat kan natuurlijk niet, want die machinist die rijdt niet altijd op dezelfde trein. Nee, nee, nee. nee ik denk dat de eigenaar van die trein, hè, de opdrachtgever, ja. dan de factuur krijgt. Maar rekenen zij Oh, wat, oh, dat wat een betekent. toestand dat je, toch eh, weer. mee. Dat het nog uit kan. Ongelooflijk. Nou ja, ik hoop dat er iemand is die het antwoord weet, Paul. Ik ga op zoek. Nou, geweldig. Dankjewel voor je vraag. Oké. Goeienacht. Doeg. En dan een toepasselijke plaats met treinen. Ik kan er even niet op komen. Guus Meewens en Van Gant.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 Bij jou slapen, jij woont bij het spoor. En s'nachts, oe la la. Gaat het ritme door? Snaps gaat het ritme door Kedenk, denk was dat van Guus Meuwes en Vragant. 0800 1121 dat is het nummer dat je kunt bellen. Als je een vraag hebt of een antwoord weet, zo wil Elin graag weten waar Lik op stuk in de Lik en Likme vandaan komen, dus mocht je een etymologisch woordenboek hebben. Er zijn mensen die hem naast het bed hebben liggen. Bel dan nu even 0800 1121. Prachtige vraag van Erik over digitenne die luistert radio via de digitale radio en als die dat doet dan verschijnt op zijn televisie een van een cd waarop staat Mystic Dreams. En een uh, beeldenis van twee perkamenten met muzieknoten erop. En hij wil heel graag weten of dat bestaande muziek is of verzonnen muziek. Iemand moet dat toch weten. 0800 1121. Nico, die pakt uh, de vanille roomijs uh, uit de diepvries. En dan kan hij het zo scheppen. Maar als hij het dan weer terugzet en de volgende dag wil hij nog een beetje... dan is het opeens keihard. Hij wil heel graag weten hoe dat komt. Jasper vraagt zich af of er iemand is die ervaring heeft met een fijnstofmasker. Brenda die vraagt zich af of lindebomen misschien twee keer bloeien. Want ze ruikt ze weer. En uh, Ali die had de vraag over de zouten. Olijven, die is beantwoord door Rachid, dus die mag ik afstrepen. Bastian, die vroeg zich dus af hoe ze ondertiteling kan kijken... bij Eurosport via teletext, Ook beantwoord, kan niet, mocht dat nou toch anders zijn. 0800-1121. Richard wil weten waar in Amerikaanse films... de uitdrukking ten voor vandaan komt. En Cor Jonker had ik uh, aan de telefoon die wil weten... of um, Zandvoort hoger ligt dan Haarlem... En Paul had die vraag over het spoornetwerk. Wie betaalt eigenlijk welke elektriciteitsrekening van welke trein? 0800-1121. Joop, Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Dag Joop. Ik denk dat ik een, een antwoord weet op die ten voorvraag van ik geloof Richard. Ja. Dat komt inderdaad uit, uit Amerika. Maar niet per se vanuit de filmindustrie. Maar dat komt eigenlijk vanuit de Citicers Band. Ofwel de Bakkies. De bakjes. Daar hebben ze een. een de bakkie's. Ja. En, uh, daar hebben ze een hele lijst van. En dat noemen ze de teamcode. De tien team code. En 30 jaar geleden wist ik, 30 jaar geleden wist ik al die codes vanuit mijn hoofd. Echt maar waar? Dat is wel een beetje weggezakt. Ja. ja ik, uh, ik ben zelf een Cent amateur, dat is altijd ja. iets anders dan 27 en ja, ik heb ooit die hele lijst wel eens uit mijn hoofd geleerd, ja, om het daarna weer te vergeten. Maar die ten voor, dat betekent eigenlijk niet anders dan begrepen of oké. Okay. Uh, Roger, eigenlijk. Nee, dat is weer... Dat is, nou ja. Maar, maar, maar je, had, je hebt dus ook ten one, ten two, ten three en ten 5? Ja, je hebt een hele lijst. Maar ik denk, als je even zoekt op 10-code en dan CB erbij van Citizens Band... dat je hem zo tevoren. Denk ik. Wacht even, 10-codes en dan wat erbij van? Sorry, wat zegt u? Je? je zei, je moet even zoeken op 10-codes en dan moet je er nog iets bij. Wat dan? Uh, CB van Citizens Band. C citizens, citizens Band. Citizen, ja, weet je, jij, nou, voor jou is het gesneeuwde koek. Ja, die 27MC-bakjes, in Amerika heet dat citizen's Ben. 27MC-bakjes. Ja. Nou, uh, maar je doet het nu niet meer, Joop? Vertrouwen. Je bent niet meer aan het amateurzenden? Nou, ik ben... Jawel, ik ben oh, aan, dat aan dat het dat nog wel, maar, maar niet meer met maar, de bakjes. Oh. Uh, ik zit op de 27MC en ik zit dus op heel andere frequentiebanden, ik heb daar ook een vergunning voor gekregen, uh, oh. heel lang geleden al. Ja. En uh, ja, daar hebben we weer hele andere codes, dat noemen ze de Q-codes. Oké. Oh, okay. Dat zijn dan drie letters en die, uh, ja, die staan dan ook weer voor bepaalde betekenissen zoals QRM. Dat betekent storing en uh, QRL betekent werken en dat soort zaken. Dat is ook een hele lijst en die heb ik ook uit mijn hoofd moeten leren. Maar... Oh, en wat betekent, betekent dan Q betekent. QSL? QSL, dat betekent dus dat je een uh, bevestiging stuurt met behulp van een kaartje naar ja. je tegestation. Er zijn een heleboel amateurs die sparen die kaartjes. Dat vind ik oh. geweldig. Die hebben muren volhangen met allemaal uh, bevestigingskaartjes uit de hele wereld. Oké. Okay. Nou ja, dat is, zo gaat er weer een wereld aan hobby's voor me open. En weg was je. Ja, dat, ja. Over, ja, dat klopt. Oh, ben ik weg? Ja, nee, je bent ja, er nu ben weer. Er ja, op het moment dat je zei ben ik weg was nou, je er weer. Dat ben. is heel tegenstrijdig. Maar uh, ik weet genoeg ja, Joop, nou, dank je wel. Ik... Oké. Okay. Ik ben ja. nog niet klaar met je hoor. Oh, maar de, ja. Nee, want ik, ik heb ook nog een vraag namelijk. Jo, nou, kom maar door. Ja, ik, eh, ik probeer al maanden om jou te bellen op 0800 1121. Ja. En dan krijg ik altijd een bandje van de KPN te horen van u kunt geen gebruik maken van dit nummer. Nee. En dat kan ik dus nu ook niet, maar ik heb gelukkig een hele slimme telefoon. Ja. En daar zit ook een voipkamer uh, op en daarmee lukt het dan. Waarom kan ik jou nou niet bellen? Ja, dat ligt niet of aan mij. Je brengt het een, het het een beetje alsof het mijn schuld is. Of eigenlijk, nee, nee, nee, nee, KPM brengt niet. het een beetje alsof het ja, mijn ik schuld is. Ja. Nee, nou, ik, nou, we, ja, ik weet niet. Het laat, ik het, laat ik het zo zeggen, Joop. Want er zijn een hoop mensen die daartegen aanlopen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik weet oh. niet of het klopt. Maar zo is het mij uitgelegd. Er zijn providers die s'nachts... Bepaalde nummers gewoon blokkeren, zodat je die niet meer kunt bellen. En ik, ik heb het maar begrepen, omdat ik, ik, je weet het, ik ben niet het slimste aapje op de rots. Maar ik heb het maar zo begrepen, als dat het dan, uh, zeg maar, uh, dat je het uh, telefoonverkeer beperkt. Dus die sluiten gewoon bepaalde nummers af. Met KPN kun je s'nachts het 0800-nummer op een of andere manier niet bellen. Nee, dat klopt. En het, ik vind het ook heel vreemd, maar blijkbaar kan dat zomaar. Maar daarom hebben wij die constructie bedacht... en het is een beetje lullig voor de mensen in de auto... maar dat je een mailtje kunt sturen naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl... en als je dan je nummer erbij zet, bellen we jou. Ja, maar als ik inderdaad zit ik dus nu ook in de en nou, Dan ga ik echt geen mailtje sturen, hoor. Dat lijkt me niet zo persoonlijk. Nee, dat heb ik ook liever niet... want dan ga je straks met je lading wc rollen de vangrail in. Uh... Ja, nee, dat moeten we nog niet doen. Nou, zijn het geen wc-rollen, maar jij wil natuurlijk weten wat ik, eh, wat ik nu vervoer. Ja, maar je bent zo slecht te verstaan. Maar zullen we dan toch even Raad wat die rijdt spelen? Nou, dat kun je, kun je, dat altijd je het, het altijd proberen? Ik kan het altijd proberen, ja. En dan mag jij ja. alleen ja en nee zeggen. En dan moet ik heb nog vijf minuten tot het nieuws, dus ik moet een beetje tempo maken. Je bent geladen, okay. hè, Joop? Ik ben geladen, ja. Ja. ja. En is het iets wat je kunt eten? Ja. Oh. En is het ook iets wat de meeste mensen lekker vinden? Ja. Oh, en uh, zijn het koekjes? Nee. Zijn het snoepjes? Nee. Is het chocola? Nee. Zijn er nog meer dingen die mensen lekker vinden? Ja. Oh, en je kunt het eten. Is het ijs? Nee. Oh, is um... wel gevoeld? dat wel. Oh, uh, is het yoghurt? Vla. Zijn het zuivelproducten? Nee. nee. Pepernoten? Het is niet vloeibaar. Oh. Het is niet vloeibaar. Um, wel het is gekoeld. Niet vloeibaar, wel gekoeld en geen en het, zijn, en het, en het is geen ijs en het is ook geen chocola. Nee. nee. Um, is het vlees? Nee. Uh, is het, zit er suiker in? Nee. Oh. Uh, is het fruit? sommige producten natuurlijk. Uh, onder andere. Is het groente en fruit? Het is groente en fruit. Yay! I did it Yay, again! Goed, hè? Ja, hè. Dank, dankjewel Dank je wel, Joop. Goeie rit. Hey, uh, fijne nacht verder. Hetzelfde. Doeg. Dag, Hoi. Doeg. Maarten. Hallo. Hallo. Maarten. Dag Maarten. Ik heb een uh, vraagje. Ja. Ik uh, zat me vandaag af te vragen. Uh, het ging over uh, uh, verkeersregels over voor slechthorende en doven. Hoe zijn die? Uh, Hebben die extra verkeersregels? Nou, dat weet ik dus niet. Oh. Daarom wel ik. Oh. Uh, uh, zeg maar, een, een, een iemand die slecht ziet is of blind, die zal niet snel op een fiets stappen. Ik noem maar wat. Het uh, lijkt me verstandig, tenzij het een home trainer is. Ja. Uh, stel, je bent, je bent slechthorend in het verkeer, een voetganger of een fietser. Ja. En je hoort die stille auto's, die elektrische auto's niet meer aankomen... want er nee. wordt geen geluid meegemaakt. Nee. Uh, zijn daar regels voor die daar die, uh, uh, die ingevoerd gaan worden? Of, of hoe wordt daar rekening mee gehouden eigenlijk? Vraag ik maar af. Maar... Um... Het, het verkeer wordt stiller dus, blijkbaar. Ja. En uh, nou, laten we ervan uitgaan dat we vergrijzen de, de bevolking van Nederland. Ja. Uh, mensen worden minder horend. Het levert toch ja. geen problemen met elkaar op? Ja, maar zo lost het eigenlijk het probleem erop. Nee, dat, sorry. nee. Dat, dat is, is nog... wel heel hard, hè? Ja, <laughs> dat kan ik eigenlijk ook echt niet hard op zeggen, maar het floept er nee, even nee, uit. Nee, ik, ik hoor wat je <laughs> denkt, maar dat is wel heel hard. Ja. Nee, maar dat meen ik natuurlijk ook helemaal niet. Maar ik vraag me altijd af met dit soort onderwerpen... dat ik denk van ja, maar je moet toch gewoon sowieso niet midden op de weg gaan staan... of je nou doof bent of niet... Ja, maar goed, Jij fietst op de weg, je, je hebt voorrang, bij ja. wijze van spreken. Ja. Maar je krijgt voorrang, je neemt het niet. Tenminste, zo is mij altijd Ja, uitgelegd. precies, want je, de, iedere andere weggebruiker ja, is de gek. de rechterkant ja. een elektrische auto aan. Ja. Ik hoor hem niet, want ik ben uh, doof of slecht horen bij wijze van ja. spreken. Ja. Dus ik knal door. En nee, maar, je, nou dan, maar zie, je, dan zie je hem toch nog steeds. Ja, ik wil niet flauw doen, maar dan zie je hem toch nog steeds. Ja, maar het is, het is toch... Uh, je moet toch goed uit je uh, doppen in, kijken. Ja, oké, okay, maar in het verkeer is het zo. Je hebt je zintuigen toch nodig? Net zo. Waar, daarom zei ik ook: als je slecht zien bent, kun je niet zo snel, want Een fiets stappen is niet zo handig. Nee, Dan misschien wel, maar het nee. is niet handig. Nee. Als je doof bent, heb je hetzelfde probleem, denk je, of ja, ik. Ja, ik, maar ik zie zoveel mensen op de fiets tegenwoordig ook met uh, van, die, uh, van die muziek oordopjes in. Of uh, met telefoon oordopjes in. Dus blijkbaar. Je moet gewoon wel heel goed opletten, maar je moet corrigeren door heel erg goed te kijken. Maar jij, ja, dat is eigenlijk gewoon precies jouw vraag. Mag dat eigenlijk? Nou, denk ja, in, in, in het kader van dat er steeds, nou, uh, uh, dat ook, maar in, ja. ook in het kader van dat er steeds meer van die stille auto's op de komen. Ja. Ja, maar goed, is, uh, dan komt er geen stille auto van, van rechts, maar dan komt er een fietser van rechts. Dat kan altijd natuurlijk. Ja. Ja, een ja, fietser komt minder hard aan, dat, dat denk ik dan. Maar. Dat is maar, waar, maar dat nog steeds. Maar nou goed, nou, ik, ik begrijp je vraag. Ik, ik, ik weet alleen bijna zeker dat er heel, veel, of heel weinig doven en slechthorenden luisteren naar dit programma. Nou, oké. Okay. Dus, er zijn misschien wel mensen, uh, politieagenten, die weten hoe dat zit met regelgeving en, en toestanden. Ja. En... Of gewoon geïnteresseerden. Ja, het zou zomaar kunnen. Uh, nou, dan gaan, zijn er speciale verkeersregels, uh, ja, is dan misschien het verkeerde woord... Want Het zijn waarschijnlijk geen regels, maar zijn er, nou, zijn er speciale verkeersomstandigheden voor uh, doven en slechthonden? Dankjewel, Maarten, voor je vraag. Oké. Okay. Goeiedag. Doei. Dag. Hou je veilig? Ja, en uh, bel even als je het weet naar 0800 1121. Nachtzuster. Een programma van Max.